9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij het autoongeluk op de Provinciale Weg in het Brabantse dorp Handel... zijn drie doden gevallen. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Twee van de dodelijke slachtoffers zaten in één auto. Het derde dodelijke slachtoffer viel in de tweede auto. De twee inzittenden van de derde auto raakten gewond. Hoe ze daaraan toe zijn is niet bekend. De weg tussen Handel en Gemert blijft voorlopig dicht... Er komt een landelijk loket mijnbouwschade. De problemen met de gaswinning in Groningen hebben ertoe geleid... dat er voor het hele land één schadeprotocol komt. Anders dan in Groningen moeten gedupeerden zelf aantonen... dat hun schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is het daar niet mee eens. Volgens de VNG moet ook in gebieden met mijnbouw... de bewijslast bij schade bij de onderneming liggen... en niet bij particulieren. Bij een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo... zijn meerdere doden gevallen. Een agent zei tegen persbureau Reuters dat er zeker 13 doden zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door de terroristische beweging Al-Shabaab. Vier mannen hielden het hotel de hele nacht bezet... maar zijn volgens de agent inmiddels allemaal gedood. Duizenden winkeliers delen in WhatsApp-groepen foto's, camerabeelden... en soms zelfs identiteitsbewijzen van vermoedelijke winkeldieven... Winkeliers proberen zo winkeldiefstal en betalingen met vals geld tegen te gaan... ...blijkt uit een rondgang van de NOS onder winkeliersverenigingen. Het is verboden, maar het gebeurt in het hele land. Mogelijk wordt met de appgroepen de privacywet overtreden. De politie zegt dat opsporing een taak van de politie is... ...maar volgens winkeliers duurt het aangifteproces via de politie vaak te lang... ...en heeft het weinig resultaat.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 go don't much to do and now i in me so i don't much Like this before My feet can't touch the ground Got my head stuck in the cloud Ons opening van het tweede gedeelte Dansjoe. en het heette All You Got, Give Me All You Got. Het is de zaterdagmooi, ja. Yeah. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 13 juli. Het is 1900. Ik vond het er een bericht. Eerst zag ik het niet, maar later las ik het nog een keer over. In Ten Helder exploderen enkele opgeviste granaten en daar gaan vijf mensen bij dood. 1900, Dat is voor de Eerste Wereldoorlog. Maar ook voor de Tweede Wereldoorlog ja. zijn dus daar granaten gevonden. En vijf mensen gaan daar dus gewoon dozen. Dat je denkt van, wat fuck? Ja, niets in de hand, dus geen bom of zo. Nou, dat bleek dus wel. Ik heb even gekeken. De eerste granaten dateren uit 1880 of zoiets. Okay, dus het zo kan normaal. wel. Ja. Of het moet een drukfout zijn. Maar goed, uiteindelijk als je daarop gaat googelen En ook op YouTube een beetje kijkt. kom je nog meer uh, verhalen van granaten die gevonden zijn er op het strand. laatste was het nog in... Uh, 2018, er waren vijf granaten, die hebben ze later uh, zeg maar, uh, laten exploderen. En een agent die uh, zegt dan op Twitter, Rolf Gertop, Get, rechtop, die zegt, pas op, het is levensgevaarlijk, die granaten. Best leuk om ze mee te nemen. Maar laat ze daar maar liggen. Bel ons maar en dan komen wij ze gewoon uh, ophalen en uh, onschadelijk maken. Dus uh, steeds op het strand, ja, ja, ja. zeker na de eerste en de tweede wereldoorlog is daar nog veel te vinden. Goed, ja. wat nog meer? Ja, in 1923 uh, wordt in uh, Heuvels boven Los Angeles um, een uh, ja 15 aantal letters geplaatst om oh, ja? het woord uh, Hollywoodland uh, vormen. Deze reclameuiting was van een uh, projectontwikkelaar en groeide uit tot uh, het symbool van de glamourstad uh, Hollywood. En aan het eind jaren 40 werden de laatste vier letters uh, uh, verwijderd... waardoor er dus alleen nog maar Hollywood staat. Oké, okay, wat stond er eerst dan helemaal? Hollywoodland. Hollywoodland, oké. Okay. Nooit geweten. Ja, precies. Nou, dat in 1955 wordt Ruth Ellis uh, als laatste vrouw in Engeland naar de strop geleid. Ze was pas 29 jaar. Maar zij, heeft dus, uh, zij, zij blijkt toch bekend omdat zij inderdaad de laatste vrouw is... die moest hangen in Engeland. ja. Ik had, wat, had haar man vermoord. Ja, klopt. Nou, ze was met een man en die ging vreemd. En ze had weer een ander man, die ging ook vreemd. Nou, het was één ze grote... Ze heeft een vreselijk leven gehad eigenlijk. Echt vreselijke soap gewoon allemaal. Maar het moet wel heel klap geweest zijn, als ik uh, zo dat lees. Ja, er zijn genoeg documentaires over. Ik heb ja. zelfs een fragmentje gevonden. On June the 21st, Ruth Ellis was found guilty of murder at the Old Bailey. And sentenced to death in accordance with the law. On July the 13th, she was executed in accordance with the law. Maar Britain's conscience was uneasy. During those three weeks, while public. Ik nou, dacht heel verhaal erover van. Ja, de, de mensen hadden wel zoiets. Moeten moet we zo'n vrouw nou echt laten ophangen? Is dat niet. Vreselijk. Ja. Of, of er werden maar... vrouwen veroordeeld om in een breifabriek uh, bijgevangenis te werken of zo. Ja. Of in een wasserij, en Het hele is... leven lang. En het is wel een vrij heftig iets geweest. Want ze had een man gevolgd en uiteindelijk uh, vonden ze hem. En hij was net vreemd gegaan. Tegelijk moment heeft ze gewoon op straat hem vijf kogels in zijn lichaam gejaagd. Ja, en de <laughs> ze zesde genoeg... die uh, ketste en die verwondde nog een vrouw van de bankier. Ja, dus dat zegt <laughs> nog. Dit, is echt, dit is mooi, moet een mooie film, ja, daar film moet zijn. Er moet een film van gemaakt worden, ja. want het heeft gewoon een vreselijk leven gehad. Ja, Marcus? Ja, waar ook een film uh, over uh, gemaakt zou kunnen worden of eigenlijk... Overgemaakt is, yeah? is uh, dat in 2009 uh, wordt de comic-tour uh, This Is It huh? afgelast door uh, Michael Jackson uh, ja. overleden. Wat was er ook alweer man? Ik weet niet meer, er was iets met hem. Nou goed, ik ben het allemaal vergeten. Goed, Wacko Jacko, Michael Jackson, this is it, voorbij. Goed, 1985, Live Aid wordt uitgezonden in Londen en Philadelphia. Het wordt gepresenteerd door Jack Nicholson en Peter Mittler, die presenteerde. Het was in het uh, John F. Kennedy. Nicholson? Jack Nicholson heeft gepresenteerd. Oh, dat weet ik niet. Ja, ja, en het uh, JFK Stadion was dat in Philadelphia. En het Wembley Stadion in Londen ontbrengt. Ze dachten, nou, een miljoen pond, twee miljoen pond moet het misschien opleveren. Uiteindelijk hebben ze dat later nog eens teruggerekend dat was dus veel later. hè? was in 1985. Uiteindelijk in 2001 hebben ze het allemaal doorberekend. Dat heeft iets van 150 miljoen pond opgeleverd. Ja. En het oh, grappige. Het en hoeveel, deed... hoeveel dollar in Amerika? Want je zegt dus in Amerika was Petter Midler en uh, Jack Newport. Ja, klopt. Dus ja. Hoeveel heeft het daar? Of was het gezamenlijk? Gezamenlijk dus wow. dat, uh, heeft het opgeleverd. Ja, een dus hoop geld. Echt heel veel geld. Het grappige is wel, het was natuurlijk uh, in, Pen in Pennsylvania en het was in Londen. En nou ja, onder andere trad daar natuurlijk uh, U2 op. Even een fragmentje echt gast bono wat heb je, wat heb je een pruik op ofzo gast wat is er met dat radio nou dat was toen hip denk ik maar het grappige is veel Collins trad eerst op in Londen en later is hij met de Concorde van Londen naar v uh, Philadelphia gevlogen en dan trad s middags gewoon op oké okay. even een fragmentje Ik was in England this afternoon <applaus> oh dit is de andere song die ik op de piano Ja ja, precies. Veel Collins, Pas geleden trad hij nog op in Nederland. En uh, ja. dat is interessant, geloof ik. En, en Queen, hè? Queen, Queen is natuurlijk weer helemaal... Ja, ja, ja, ja zeker. Uh, the coming out of Queen again. Ja. het mooie vind ik dus wel... Er, er is dus nu zo'n film van Queen. Die heet Beheming Rhapsody. Over, uh, en daar speelt dit een hele grote rol in. En ze hebben echt de originele opnames gebruikt van Live Aid. Ja. En dan hebben ze die, ach, die nieuwe acteur die, die hem dan speelt, die uh, Freddie Mercury speelt, dan hebben ze zo perfect erin gemaakt dat je denkt van, hoe doen ze dat, weet je? Ja, ik snap het allemaal niet, maar... Uh, Hij heeft ja, het echt dus... heel goed nagespeeld. Ja, heel goed. Ja, ja echt heel bijzonder. Marcus? Ja, om klinktje. toch een beetje het uh, thema van uh, het vorige uur door te zetten. In 1908 wordt, uh, doen vrouwen voor het eerst mee aan de moderne Olympische Spelen. Oh, ja. 1908. 1908. Ja. Ja, daarvoor. Ik wou jullie nog wat vragen trouwens. Ja. Oh. Ja. Hebben jullie ooit van Postcrossing gehoord? Postcrossing. Postcrossing. Nee. Het nee. is een van de spel. Het is pas sinds 2005. Waar het schijnt dus dat mensen dan een brief, een adres krijgen. maar sturen ze een brief naar en dan wordt dat geregistreerd. En het schijnt echt een adres te zijn. En ook met uh, de, de, de mensen die de meeste kaarten laten registreren. Omdat ze die overal uh, heen gestuurd hebben. En dat, uh, dat je dan uh, een, een ranking hebt en zo. Ja. Dat is heel apart. Op, oh. op nummer 1 in de ranking staat momenteel... Uh, Rusland. Rusland, ja. Daarnaast staan zes. Maar dat gaat dus ja, over... Ja, wij staan post. Je moet post ergens naartoe sturen en met Het terug. is een briefkaartuitwisselingsproject. Yeah. En er is een, in Portugal was er een man, die heette Paulo Magalinias. En die heeft, uh, die heeft dus begonnen van... Uh, dat neemt dus vijf keer zoveel vrouwen als mannen deelder. Yeah. Maar als iemand op de website een postkosting een account aanmaakt... kan hij als deelnemer een adres opvragen... Hij moest een kaart sturen. Dat is echt iets van vrouwen. Op en in dit. het begin kan oh. iemand maximaal vijf adressen gelijk opvragen. Op maar naarmate jij meer kaarten terugkrijgt, kan je weer meer aanvragen. En, en het, schijn, het schijnt leuk te zijn. Maar ja, je kan natuurlijk wel nieuws, je kan wel contacten krijgen. In, Ik vind ja, okay. het wel heel Even apart. Even om te vragen of dit groot is. Ja? In februari 2017 werden er vier, 40 miljoen postkaarten uh, Via postcrossing. Hoe kon het Ik het post gelezen, ja, werd ontvangen. Dit, 400, oh, sorry. Ja, ik dacht al. Ja. Jongens, ja, wat is er vanaf 2005? Hè? Dus in 12 jaar tijd zijn er dus 40 miljoen postkaarten. Volgens mij is het uitgebracht door Post.nl. Oh nee, dat ja. was een Portugal. Ja, ik moet zeggen, allemaal toch, dat is wel slim. Want ja, je ja. hebt wel allemaal postregels nodig. Op ja. deze manier uh, is het wel. Uh, nou, een grappig spel. Ja, ja daarom, dit, is de, dit is de enige uh, overlevingskant van, uh, van ja, Post.nl. Een een ja, ze moet iets in de gamewereld gaan doen, ja, Post.nl. ik, ik vind dat het wel leuk. Ik vind het ja. wel een grappig idee, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Nou, goed, een grappig iets. Ja, ja een kans van overleven. Goed, Staatsmijn Hendrik heeft een gasexplosie in 1988. 20, 13 doden. En de staatsmijn is open geweest uh, van 1915 uh, tot 1963. En uh, een, een of andere mijnwerker moet dan met een devilamp naar beneden gaan. Die moet hij eerst aansteken. Dan gaat hij kijken of de mijn veilig is, of er gas hangt. En als die die Davilamp dan een klein beetje begint op te lichten, dan denk ik: Oh, ik moet er buiten. Maar deze gast heeft de Davilamp pas aangestoken in de mijn, waar de gas al was. er kwam er een explosie. En dit was op vrijdag de 13 de, En er waren 13 slachtoffers. Toen dachten ze. Dit is de duivel. Dit heeft niks te maken met het defiland. Dit heeft te maken met de duivel. Later hebben ze het onderzocht. Het gewoon dat het een suffet was. Die werken. Maar het mag is, als je daar op Google... kom je nog een ramp tegen. In 1947 hangen de vlaggen halfstok na een mijnongeluk... in staatsmijn De Hendrik. Op 24 maart van dat jaar vindt er een groot ongeluk plaats. Rond 11 uur die ochtend vliegt er een transportband in brand. Doordat hout en kolengrijs ook vlam vatten... komt er een enorme hoeveelheid koolmonoxide vrij. Al snel belemmert flinke rook het zicht... waardoor de reddingsbrigade niet kan ingrijpen. Het aantal doden bedraagt 13 man. Wat? Weer 13? Hoe is dat? Ja, op, op de dertiende. Uh, nou, je ziet trouwens ook hè, dat ja? op 13 juli 1977... Hè, dat er enorme grote blikseminslagen waren in New York City... En deze keer was de sfeer heel grimmig. Want het was al eerder gebeurd, in 1965. Plunderingen en brandstichting volgden op grote schaal plaats. En uh, al enkele jaren werden de Verenigde Staten... in de greep gehouden door die economische crisis die ze toen hadden. En waardoor dus dit soort dingen... van hè, Stroom valt uit alles naar iedereen... Uh... Is dat inbreken? Camera's doen het niet. Dus je kan eigenlijk ja. bij ongestort je gang gaan. precies. Flinterdunne beschaving, hè? <lacht> Flinterdunne Wat beschaving. Hebben... Ja, ja, het is wel zo. Ja, ja alle, alle stroomt Het ligt er? We kunnen er aan. Je kan er zo in dan dan mag nemen. Het toch? Ja. Dan mag de camera's eruit en ja, ja, ja, alles ja. staat open. We kunnen gewoon Ja, die tijd dat je fiets gewoon ja, zonder een ja. slot kon laten staan, dat is echt helemaal voorbij. Goed, tot zover een stukje geschiedenis. Straks hebben wij de verjaardagen. En daar zitten ook wel weer interessante stukjes tussen, hoor. Echt waar. Eerst maar eens even een stukje gitaar op de radio. Ook leuke reacties gekregen. Zo zo'n Single from uh, Ed Sharon. but is even here. Black Heath. One for, you and it, one for me. I'm uh -huh. Boerenrok op de radio Lekker doen toch Vroeger Om de, uh, de vroegmorgen mee wakker te worden uh. Ja sorry, ik doe van alle dingen tegelijk Daar heb je soms een beetje afgeleid Oh ja, even de verjaardag Wie is de jarig? Wie zullen we het, uh, eruit vandaan halen? Nou, Eentje die ik eruit wil halen En die heeft een heel veel stof doen opwaaien Namelijk, de, ik heb het over Kurt Westergaard Hij wordt vandaag 84 Wie is dat? Dat is Hij is bekend gewoon door die controversiële cartoon van een moslimprofeet met in de tullenband een hele grote bom. Oh. Ja. Hij uh, had twaalf van die uh, uh, cartoons gemaakt. En de laatste, dat was dus deze met die uh, bom in de tullenband. Ja. Die kwam in de krant in de Jullands. Nou ja, goed, dat biertje je ik op zijn Deens uitspreken. En uiteindelijk werd dat ja, heel groot. Maar wacht even. Het leek aanvankelijk zo onschuldig. Een Deense krant plaatste cartoons met een hoofdrol voor de profeet Mohammed. En veel gebeurde er ook niet. Totdat Deense imams de prenten in het Midden-Oosten lieten zien. De crisis die volgde werd door de Deense premier betiteld... als de grootste internationale crisis waar Denemarken sinds de Tweede Wereldoorlog mee te maken had gehad. Precies, Kurt Wester wordt dus 84. Uiteindelijk uh, moest hij beveiligd worden. Me echt echt aanslagen op zijn leven. Uiteindelijk is nog een idioot zijn huis binnengedrongen. En die wilde hem neerschieten of neersteken. Je had een mes bij zich. Er kwam de politie daarbij. Die heeft een man aan zijn knie en zijn, en zijn arm verwond. En hij heeft toen twee maanden verlof gekregen van de krant waar hij voor tekende. En na die twee maanden dacht hij van, wat de fuck? Ik stop er gewoon mee. Bekijk het even met je zooi. Het zijn gewoon tekeningen. Hè? Ik ga mijn leven niet in een weegschaal. Aan. Nou ja, goed. Dat is dus uiteindelijk wel een kentering natuurlijk. Het Later kwam er nog een soort gelijke tekening van Geert Wilders met een bomhoofd met daarop Gevaar, vrijheid van meningsuiting. Dus oh ja. Uh, ja, en uh, nou ja, goed, de gekkigheid hoe erop gereageerd is. Goed, hij is vandaag dus 84. Wie nog meer? Ja, um, ja Wendy. Uh, Christy, uh, Wendy Christy uh, Hoogbrugge. Ja. Yeah? Uh, dat is, uh, hoe het? Uh, onder andere een fotomodel. Ja, toch wel. Uh, mooi, mo mooie vrouw. Mooie yeah? vrouw. In 2013 werd ze verkozen tot uh, Miss Nederland Earth. En uh, ze was onder andere het huismodel voor koffietijd. Uh, en presenteert uh, uh, tegenwoordig bij SBS6 uh, ja, verschillende programma's. Dus, uh. Oké. Okay. Wie ah. vandaag ook jarig is, is uh, Ping Ping. En hij uh, he, heette uh, hey. hey. Hey, Ping Ping. Hey. Uh, die was dus een Chinese man die volgens het Kindersboek of Records... Uh, slechts, uh, uh, uh, even kijken hoor, de kortste tot lopen in staat zijnde volwassen man tot ter wereld was. Tot lopen in staat zijnde man, oké. Okay, yeah. Ping Ping was uh, 74,61 centimeter lang. Okay. En het derde kind van een gezin dat uh, woonde in, uh, stad, in de stad Wulan-Chiabu. En uh, ja, dat is in het noorden van de provincie binnen Mongolië. En hij is slechts 21 jaar geworden. Oh. Ja, dat, uh, je hebt ook wel dat uh, uh, dwergsyndroom, zeg maar. Yeah. Dat, dat, uh, ze hebben ook al van die leuke stemmetjes, vind ik. Ja, het grappige is dat heel man, vaak als schattig wereld. worden bestempeld. Hè? Ja, oh. dat is heel oh. naar. Je, je, je ziet dat filmpje zijn. ook van, van die gast hier gewoon in een of andere restaurant. Ja. En iedereen ja. wil even aan hem zitten. Iedereen wil even met de knuffel. Oh, en het echt even jo ja. joviaal doen. En daarna zit hij met de gast aan tafel. Zit hij gewoon even een sigaretje erop je denkt, oh, ja. dat is eigenlijk een verwarzen man. Dat was ja, ik helemaal vergeten. Maar hij, is maar hij was er op een Er is ook een filmpje van hem samen met een andere man. En die is dus gewoon de langste man van de wereld. Dan is het contrast natuurlijk des te groter goede combinatie. Dus, uh, ja. nou, goed, soms is het best wel moeilijk om eens in te schatten... op wat voor niveau ze zitten... of dat je ze gewoon wat lager moet inspreken. Ik, ik, ik, ste, ik steek altijd hoog in. Ik probeer ze altijd zo van mogelijk in te spreken. Ja. Later moet ik bijstellen. is denk ik, hey, ze begrijpen allemaal niet wat ik bedoel. Dat kan ook. Goed, wie nog een jarig is, is vandaag Harrison Ford. En die ken je natuurlijk van... Wie is dat? Harrison Ford. Oh. Hij was ooit gewoon zeg maar een stemacteur. Hij wilde graag ook DJ worden. Hij is toen bij allerlei radio stations aangeklopt. Hij zegt, ik wil DJ worden in Californië. Uiteindelijk is hij dan mijn timmerman geworden. Nou, dan word ik maar timmerman. Dat werd ook niks. moment werd hij als castingsbureau ingezet. Hij moest, zeg maar, iets voorlezen. En daar moest dan, zeg maar, de acteur op reageren. Dat deed hij zo goed dat mensen dachten van, hey, misschien moet je zelf acteur worden. En toen uiteindelijk heeft hij audities gedaan. En toen is het eigenlijk helemaal losgekomen. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk nog deze ook nog gedaan. Die Anna Jones. Ja, waar eerder een. een vervolg op komt, Waar ja. hij ook in speelt. Met hem weer? Ja. ja. ja, ja, ja. En dan Echt. komt hij met, uh, met zijn relator. Het, gra het grappige is, de rol waar hij bekend mee is geworden... heet uh, het? Uh, uh, Han Solo van uh, ja. Star Wars. Ja. Hij uh, is een rol waar hij zelf een hele erge hekel aan heeft. Oh, wow. Hij, hij uh, vond het karakter wat hij speelde vond hij, uh, vond hij, vond hij niet goed neergezet. Vond hij... Uh, uh, geen leuk karakter om te dus spelen Blijf je achtervolgen hè, de rest van je leven. Bij, uh, bij Disney, uh, toen Disney het overnam, heeft hij voor de, voor de nieuwe film die kwam, heeft hij ook de rol weer vervuld. Oké. Okay. Uh, en ja, dat was uh, ook zijn laatste optreden wat hij ooit in die rol wilde spelen. Dat is ja. oh, okay. Nou ja, grappig. Ja. Hij zit 50 jaar in het vak vanaf 1967, dus dat is best wel een uh, aardig tijdje. Ja, zeker. Ja, ja, wie is Mijn man, lukt het gewoon. Uh, Roger McQuinn huh? is jarig vandaag. Wat maar mannen lukt dat gewoon? Ja, want uh, die krijgen karakteristieke koppen. En vrouwen die... Hebben dat oh, die een moeten we eigenlijk krijgen. weer een ja, klasje gaan, we, gaan we even terug naar... de uh, ja. Battle Between the Sexes. Maar ja. uh, Joseph Roger Mc Mc Ja. Dit is de Amerikaanse singer-songwriter. Die is vandaag jarig. Hij is van 1942. Dat is 77 jaar oud. Maar hij is bekend als de oprichter-zanger... en solo-gitarist van The Beard. Ja. Oh Ja. Hij had een twaalf gitaar, maar wow. hij bepaalt eigenlijk een beetje het geluid hè, voor de birds. Ja. Hij had de Beatles gehoord. Hij was zelf van de folkmuziek. En uiteindelijk dacht ik, ik ga dat combineren. En toen maakte hij dit. En een tijdje is, hij, uh, is de band een beetje rommelig geweest. Uiteindelijk was hij in 1973 de enige nog van de band die over was. En ja. toen dacht je van fuck you, ik stop ermee. Maar uiteindelijk is hij in 1977, vier jaar later, is hij zijn oude maatjes weer tegengekomen. Glenn Gark en uh, uh, Griff Hillman. En toen uiteindelijk is hij weer uh, muziek gaan maken. En toen hadden ze deze plaat uit. Don't You Ride A Rough Like That. Oeh, heerlijke muziek. Is dan nou? Zeker. Kan iedereen voorschotelen? Maakt misschien nog steeds muziek. En op internet is hij zeer actief. Want hij biedt daar gewoon muziek gratis aan. Hij speelt een oude werk weer opnieuw. En dat is gewoon voor iedereen toegankelijk. Oh, ja, nou ja, hij heeft gelijk ook eigenlijk. Ja. Oké, okay, wie is er nog meer? niet? Ja, wie ja. vandaag ook jarig is. is Chad Marin. Uh, is uh, een van de... Ja, een deel van de... Uh, het, hippo, uh, het hippie... Het hippie... Duo. Ja, duo Cheese and Chong. Wat uh, ja, comedy uh, is. Oké. Okay. Uh, maar hij is vooral uh, bekend geworden door uh, de film Spy Kids. Waar hij uh, verschillende rollen, of tenminste in verschillende films uh, een rol had. En uh, een van de stemmen van The Lion King. En okay. later ook Cars. Dus, uh, oké. Okay. Hij heeft aardig wat, als je door zijn lijst met films heen gaat, ben je even aan het scrollen, zeg. Maar. Ja, oké. Okay. Nou, het grappige is... Uh, uh, ja, gisteren had ik te luisteren ik denk: gaat het gebeuren? Maar uh... Welkom bij Jeannette. Ja, even hey, 40 Fijniek. hè? Ze is vandaag uh, 40 geworden. Nee, 40. Nee, ik zie je weer. 41. 41, 41 is geworden. worden. Ik het, het ik heb het gisteren gewoon opgezocht. Toen, uh, ze, een, ze, toen was ze nog 40. toen ja, was ze nog 40. het ja, grappige ja, is. Dus, ik dat heb gisteravond laat nog even, even hier zitten kijken. En ik denk: zullen ze nog een liedje voor haar gaan zingen? Maar dat deden ze dus niet. Hè? Want het programma was natuurlijk net, net aan 12 uur afgelopen. Ik denk: nou kom jongens, weet nou niemand dat ze jarig is? Niemand wist het. iemand dus ga ik aan het geheim gehouden. Ja, dat denk ik ook. Ja, uh, lekker jong nog, hè? Ja, zeker. Nou, zeker. Nog, uh, nog meer verjaardag. Ik heb hier over Patrick Stewart. We hadden het net namelijk over uh, hoe heet het? Harrison Ford, die ook in Star Wars zat. Patrick Stewart, die is natuurlijk van Star Trek. Ja, zeker. van Star Trek. Ook al op leeftijd, hè? Oeh. Die is uh, 79 geworden. Ooit begonnen in 1975 met zijn carrière Hedda, geloof ik. En dan heb ik nog Ebenezer Truth gespeeld, Christof, Christof, uh, Christ, Christmas Carol. En uiteindelijk uh, ook nog weer Geridderd in 2009, uh, en Officier Orde van de Britse Rijk in 2000. Uiteindelijk is hij natuurlijk ook nog in die Professor, uh, in die X-Men. Dat zijn ja. echt jouw films, hè? Dit? Ja, dit is zo, afdeling uh, waar ik uh, bekend mee ben. Ja. Yeah. En uh, nou goed, uh, Hij heeft natuurlijk een hele mooie stem, ook als je hem naar hem luistert. You have been talking about uh, the Jean Luc Picard. He's coming back, is this right? That I know. Yeah. Aankondiging begin van dit jaar dat hij dus eigenlijk weer terug zou te komen. So is it, where is he coming back? Is it gone on telly? On. Where is he coming back too? Yeah, like, is, is, is, uh, is it a movie? Is it a... <laughs> Ja, dus men onduidelijk, maar hij schijnt dus terug te komen, want hij was natuurlijk uh, dood, geloof ik, hè? In de film, dat weet jij toch? Uh, Picard in de. Uh, uh, uh, ik moet heel, Ik ben, Star een, Star Trek, Trek, ik ben een Star Wars fan en Star Trek. Oh, Oh ja, natuurlijk. Oh ja, stom. Die haal ik door elkaar altijd. Ja. Star Trek en Star Wars is. Nee, iets ja. heel anders, hè? Ja. precies. Ja. Nou, <laughs> maakt dat ook allemaal niet. Uit. Schijnt, hij schijnt dus een cameo, cameo, cameo te maken. Ik ben wel een heel klein beetje terug in de tijd met jullie. want het is echt 492 jaar geleden. Ja, steekt ook. door met die geschiedenis Ja, dat John Dee. werd geboren. Hij was een Engelse humanist. Dat moet je aanspreken. Filosoof voor die tijd, hè? Wiskundige, yeah. geograaf, astroloog, en adviseur van Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth. Hij, de, hij de, de, de, de is alchemie, wiggelerij, hemelse hermetische filosofie. Maar hij schijnt dus wel een van de inspirators te zijn... voor ook die mensen dat ze overal gingen reizen en zo. En, uh, en daarnaast bedroeg hij ook uh, de term British Empire, het Britse Rijk. Okay. Nou, hij, hij leidde de mensen die later zorgden voor de ontdekkingsreizen van Engeland. Dus dat is wel heel apart. Okay. We hadden het volgens mij vorige week nog ook over een ontdekkingsreiziger. Ja, Thomas Cook. Ja, precies. Daar, nou, dat daar, daar was hij een inspirator voor. Oké. Okay. Dus daar is Thomas ook Cook dan even ervoor. Mooi. Nou, okay. hebben we het wel weer gehad? Tijd ja. voor de zand voor te berichten bijna. niet serieuze dingen, houd toch op. Ja, leuk hoor. De LSP. Kennen we het niet? Nobody else. Even een rustgevend stukje muziek. I want go to work today Can't remember why I can't I just wanna smoke a lot with you Think I missed my train today van de toekomst. Hoi oh hier. De SLP. Ja, dan krijg je als je bentjes gewoon voor de eerste afstelling. Dat je denkt, hoe spreek die de gossam uit? Nou, ik doe gewoon de afkorting. En dat heette uh, Nobody Else. Het is de zaterdagmorgen. We kijken de wereld in. En het is natuurlijk weer tijd voor de Zandvoortse berichten. En een aantal dingen. Nou, het schijnt dat er een huurcontract is getekend... voor Huis in het Duinen. De weg is vrij voor wonen voor ouderen in de omgeving van Zandvoort. En uh, nou, ze zijn trots om samen te werken met uh, moderne... Uh, Woonzorg Nederland, dat schijnt uniek te zijn. Daar gaan ze allerlei dingen opzetten, neerzetten. We zijn er ook sowieso op bezig. Al die oudere mensen hebben het ook uit het huis naar duinen vandaag gestuurd. Ruit, allemaal eruit. De container in daar. Ze hebben ze gewoon bij de bushalte gezegd, ja, ga ja. maar ergens heen. Ja, er zat een tijdje wel een vrouw hè, bij die bushalte Ja, daar. inderdaad. Ja, dat was echt een heel drama. Later bleek het een heel ander verhaal te dus, zijn. Maar goed, uiteindelijk 56 uh, bewoners zijn daar uh, weggehaald. Die zijn in containers geplaatst. Heel netjes, heel ordenend gedaan. Rust was de boventoon zeggen ze ook. En het huis bestond natuurlijk al sinds 1954. Was toen heel erg modern. nu <lacht> Niet zo erg meer. Nu wordt het helemaal geüpdate. Uh, uh, in de nazomer wordt uh, gesloopt. En uiteindelijk uh, wordt het volgend jaar helemaal gesloten. Het gaan stap voor stap doen. En pas in 2020, eind, dan gaan ze beginnen met de bouw. En dan komen er 47 studio's, 52 twee kamer, appartementen en dan komt de gezamenlijke woonkamer. Het wordt echt wel iets hips daar. Ja, dat dus wil ik ook, want tegen die tijd ben ik ook aan de beurt. Dan ben je aan de beurt. Ja. Ja. Zullen we okay. met z'n daar gaan zitten? Gezagen, uh, nou ja, ik weet eigenlijk meer heen. van Zandvoort dan van Alkmaar eigenlijk. Dat is ja, heel daarom. raar. Ja, heel raar ook, raar ook. Van. Ja. Maar goed, het is de Hartenkampgroep die daar mee aan de gang is gegaan. En uh, ook nog uh, Huis voor Kenmer Nou goed, makkelijk dat allemaal okay. In ieder geval, het is weer een stap gemaakt. Dat is Zo leuk is om dat. te horen. Ja. Er is uh, ook weer een stap gemaakt in de carrière van Melissa Boyden en Bente Spee. Ze zijn beide lid van het tennisclub Zandvoort. En die hebben afgelopen, afgelopen weekend hun grootste internationale succes tot nu toe gehaald. Want het uh, ongeplaatste duo won in Kastrikum het Dutch o Junior Open in het dubbelspel. En uh, volgende week dus deze, deze keer speelt Melissa Boyden tijdens het boekwijd Oli tennis toernooi in Hoorn. En dat is een ranking toernooi waarvoor ze een wereldkaart heeft gekregen. En daarna gaat ze dus weer op reis. Want is dat met die wedstrijd een wilde kaart? Een wilde kaart, wildcard, card, jawel. Okay. En vanaf 22 juli speelt ze samen met Bente Spee tijdens de Europese kampioenschappen in Moskou. En een week later in Tsjechië de Summer Cup. Geweldig, toch? Dat is iemand uit Zandvoort die dat gewoon doet. Ja. Zo goed is zij dus met uh, tennissen. Ja, ik zag gisteren als die documentaire nog weer... over die hele bekende, uh, noem je het nou... Uh, uh, tenniscoach, die over lijken gek komt. Oh. Ja. Zo. Hij was nu zeg maar in de tachtig of zo. Nou, als je nu al naar hem keek, je denkt van: oh, met jou moet je niet spotten. Hele bekende tenniscoach. Maar goed, ik heb niks met tennis dus vandaag is er namelijk niet op onthouden. Goed, tropische zweren kwamen wat traag op gang. Het festival is uh, vorige week zaterdag geweest natuurlijk. De Haltestraat en de gasthuisplein bleef een beetje leeg. Maar het was en, wel gezellig, het was wel gezellig. Ja. Het kwam langzaam op gang. En uiteindelijk, uh, toevallig uh, kwamen mensen op de fiets. Even de Jurndal, die bleven hangen. Maar vroeger was het wel drukker met mensen uit Halem, Heensteden, Bloemendaal. Die kwamen allemaal deze kant op. Nu bleef dat een beetje. Uh, uit. Ja, het weer was gewoon slecht. Ja, jammer. Maar wat het was een gevarieerd programma. Is, ze hebben wel een hondenracefestival gehad op het strand. Hè? En yeah. Peter Bluis, dus een dorpsgenoot, die was dus uh, al aanwezig uh, voor, voor uh, het festival. En toen uh, had hij zelf van, hé, hey, dat is een leuk idee. Uh, Hondenrennen. Nou, en hij heeft het dus eigenlijk gere geregeld uiteindelijk met een uh, organisatie Whippet Straight Race. En die hebben we dus geholpen om het te doen. En het was heel aantrekkelijk voor het publiek. En ook de honden vonden het enig. Dus nou, dat is oh. wel heel erg leuk. Maar, wacht even, dit is geen wippen, hoor. Dus de toekomst... Dit is echt. Dit is, die moet je vooruitkijken. Nee, dit deze. is, dit de is de geen wippen, dat kan iedereen Maar de toekomst van de Zandvoort is ja? een straight race, lijkt ja? verzekerd. En er is ook veel interesse uit het buitenland. Maar het is natuurlijk geweldig. Op het strand kan je natuurlijk heel mooie parcours uitzetten. En uh, het kan, uh, je, je doet er niemand kwaad mee. Je moet alleen zorgen dat je het. Uh, Even hebben we parcours uitgezet en letten op de getijden natuurlijk Dat het niet net. Uh... Oh, chips, oh, jongens, de vloed komt op. Uh, mijn Moet hond hij doet even 12 uur wachten? Mijn hond Zo. doet het niet meer mee. Dat is wel jammer Russian. Nou? Ja, die is nou, weggespoeld. Ik heb er nog één. Goed, Marcus. Ja, een motie van, uh, met de titel uh, Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen. Uh, nam vorige week uh, tijdens de laatste vergadering voor het uh, zomerreces uh, aardig wat tijd in beslag. De D66-motie, mede ondertekend door PvdA en OPZ... OP uh, ging, uh, ging over de verwachte uh, verkeersdrukte rondom de Grand Prix uh, volgend jaar mei. Yeah. De partij vindt dat uh, er een regionaal uh, regisseur aangesteld moet worden... Om een verkeersinfarct te voorkomen. Ja, ik ben, uh, Iedereen is lovend, iedereen is enthousiast bij. Ik moet het echt nog zien met het verkeer hoor. Ze zeggen allemaal van dan komen ze wat eerder en dan gaan ze wat later terug. En ik, ik ben nog steeds mm. van mening dat we gewoon dat we uh, buiten gewoon alle mensen uit Zandvoort moeten gewoon een pasje krijgen. Dat ze kunnen aantonen van nou, wij mogen gewoon doorrijden naar Zandvoort. En voor de rest gewoon alle auto's uit Zandvoort uh, meiden. En ja, maar dat... degene die, die kaartjes kopen... je yeah? moest ook aangeven hoe ze naar Zandvoort zouden willen komen. Oh, en, is dat echt zo? Ze kregen uh, voorrang als ze met de trein gingen... of met, uh, met de fiets en dat soort dingen. Dus het is, wordt uh, zeer lokaal. Want ik denk <laughs> dat die mensen allemaal in de op zitten... Ja. of wat dan ook. En uh, ja, die moeten gewoon op een bepaalde manier komen. Maar wat, wat, ik... je, het is maar één dag, hè? Ja, maar wat ik denk dat de beste nee, oplossing nog steeds al? is... is gewoon uh, die dag zelf auto, volledig autoluw maken. En... Uh, Bussen vanuit uh, gewoon een parkeerplaats buiten Harlem uh, ja. zetten. En ja. dan met bussen één Gewoon een rondje door de, door de stad ja. heen. Vanaf IKEA. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld is een groot parkeerterrein. Om straks een ah, Arena parkeren. En aan deze kant op komen. We, we hebben wat. ja We hebben ik denk nog wel een wat grotere parkeerplaats nodig dan die van. Ja, maar er zijn er wel meer. Maar je al die parking en ride die je hebt zijn in het weekend, worden die niet gebruikt. In ja. Alkmaar heb je ook heel veel parkeerplaatsen die gewoon leeg staan. Dus Waarvoor waar zijn deze parkeerplaatsen hier? Ja. Dus er zijn wel wat mogelijkheden. Ja, en misschien... anders pak je een, een weiland, een paar van die, van die platen erop... en je hebt een, een parkeerplaats. Voor de golfbaan? Één dag. Ik zat zelf, oh nee, daar staan de tenten al, de golfbaan. Ah, ja. Ja, je kan ja. het gewoon ook op een stuk ah, strand zetten. Dan gaan we gewoon een stuk strand ja, ja, ja, ja, Wel op tijd weghalen, anders ja. ja. dan wordt het ja. weggehaald. Ja. Als het vloed is, gaat het vanzelf. Ja. Goed. Buurendag zit er binnenkort aan te komen. En eh, mocht je nou ideeën hebben om, om iets met je te gaan doen. Vraag dat even aan dan. Dan kan je namelijk een, een financiële tegemoetkoming, goed, te, tegemoetkoming krijgen. Ja. Maximaal 350 euro. Lever even een plan in bij burendagapenstaatjeoranjefonds.nl Hella Wanders van pluspunt wil je daar graag bij helpen. Kijk weer bij hella Wanders, Plus, punt, punt, punt, en Zandvoort. Nou, heel rattenplan. Goed, heb jij een idee over uh, het feit dat je beter met je buren kan omgaan en nou ja, daar wil je een springkus. Uh, noem het allemaal op. Daar is er geld voor beschikbaar. Dus uh, ook een tap. Ook een tap. Bier op straat. Dat mag weer niet, hè, geloof ik. Nee, dat is wel jammer. Nou, dus, hebben uh, we, we het allemaal gehad zo, dames en heren? Ja, Zeker. Uh, was wel, was een beetje. Ja, nog wel triest om het te noemen. De fietser, die was uh, aangereden op één, uh, eerste Pinksterdag. Dat was op 9 juni. Dat is alweer een tijdje geleden. Dat was om uh, 1 uur s middags. Dat was een 76-jarige uh, uh, man. Uh, die is aangereden. Uh, die is overleden. Nou, triest verhaal dit. Hoor. Hij moest ja. uitwijken voor een... Tegemoet komen de wielrenner die dan weer andere fietsers wilde inhalen. En toen riep hij nog wat, toen viel deze man zwaar gewond En de fietser is nog steeds, de wielrenner is nog steeds spoorloos. Erg, We zijn op zoek naar, naar een fel oranje shirt met witte letters. Hij mag zichzelf ook aangeven, maar het is wel het gast. Het is ik best leuk. die gast zich nooit meer durft aan te geven. Nee, die is het is Het t-shirt heeft hij zeg maar gewoon verbrand, denk ik. Hij heeft een andere voordeel. Le levensgevaarlijk al Levensgevaarlijk. Best leuk hoor, om er al tussendoor te fietsen als een idioot. Maar er zijn ook nog andere mensen. Goed, tot zover de Zandvoertse berichten. En ik zit even te kijken wat voor plaatjes we gaan doen. Ik We doe, doen deze plaat. Ja, precies. Let even op de tekst. Hij is leuk. Er werd een in huis genomen. Scary Donald, nu komt die muur er. Ik hou mijn hart vast, is net de vuren. Multicultia, dat vind ik lekker. Zing in de Gloria, de Gloria wekken. Arno Grunberg, ik mis een voetnoot. Zwarte Pietno, ik wil een roetboot. Ik heb geen mening ik rubach, dan weet ik ook wel wat ik wel mag en niet mag Hoe is mijn daddy? oud, dolf jansen. roze in mijn ades voor gelijke kansen Ik zie geen kleur, ik zie personen Je moet niet bang zijn over allochtonen Zolang ze maar niet naast mij komen Ik goed man want... in de Auw, oh, dat doet pijn hoor. Ga naar mijn safe space, dat vind ik niet fijn hoor. Zit te passen, wel doortrekken Bij Fluid, ja dat vind ik dus lekker Ey oh, dat wat jij zegt, dat mag je niet zeggen Jij bent een natie, dat mag ik lekker zeggen We doen het samen, maar zonder jou wel wow. Hou je bek, ik bel de adverteerders van geen stel Hoe is mijn daddy, nou Rob Wijnberg Wanneer ik hem lees, denk ik, oh wat zijn wij erg Echt een halfgotte correspondent Wel altijd balen dat je hem zelf niet bent Ik heb veel gevlogen, nu voel ik me schuldig Plant een boom voor de planeet en roep vermenigvuldig Geef deze tasjes, mijn eigen Stichting altijd solidair met mijn eigen vriend Ik ben een goed, goed man, good man. Ik geloof in de verbinding Goed man Ik kan tegen die verbinding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 Dat vind ik, ja dat vind ik, ja dat vind ik. Ja, dat vind ik. Dus, had je al gehoord wat ik ervan vind? Nou goed, grappig plaatje. Guttermens, ja, beter Beterbens. Nou goed, uh, het doet een beetje denken aan Lubach natuurlijk. Ja, Loebach is momenteel natuurlijk ontzettend populair. Dat is echt... Je bent beter dan Jelly. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik porno. Beter dan bordet in Baudette bed. Manier. Ik vind het geniaal bedacht. Gewoon een stukje tekst. Het is ook echt te <tog> fout <tog> Het is maar... te fout, ja. Het is echt pornografisch ook gewoon. Ik denk, die beschrijving hoef ik allemaal niet te horen. Maar goed, hij heeft het allemaal zelf gemaakt. Ik zag hem pas later nog ergens in van de begon programma optreden. En op YouTube kan je daar een filmpje van vinden, dat hij dan ook even rapt. Dus ik kan wel een beetje of wat hij rept. Maar het is wel op een hoog tempo. Het is ook wel knap wat hij doet. Ik bedoel, uh, hij is scherp op de maatschappij. En dit is, uh, ja, is een schijnig uh, plaatje. Hij deed dat uh, met zijn uh, optreden. Een collega van mij, die was, die, hij zegt, ja, is al oud. Ik heb dat al gezien in het in, in theater. Dat deed hij het ook. Goed, nou, dit was dus iets anders. Hij heet Guttermens. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is kwart voor tien. Geen idee of uh, hier vandaan uh, komt. Vorige week zaten ze hier toen al wel. Dus ik denk nee. dat we wel vanuit Hotel Hoogland komen. Ik denk het ook. Dat denk ik ook wel weer. Goed, we kijken de wereld in. Ja, Vodafone is aan het testen met het 5G-netwerk. Uh, we hebben nu natuurlijk allemaal 4G. Ja. En sommige delen van Nederland heeft nog steeds geen 4G. Dus nee, wat dat betreft. Maar uh, ze zijn nu in Maastricht aan het testen met het 5G-netwerk. Uh, om op die manier uh, ja, toch de... Uh, ja, het, het, het, het, het beter. sneller internet uh, op te stellen, Nog sneller internet op te Nog worden, sneller. Nou, en goed. van de week kwam er we ook naar buiten dat... Uh, uh, ze in Monaco nu al 5G hebben liggen. En daar wel met de hulp van... Uh, van uh, uh, Huawei. Yeah. Want, uh, oh, ja? Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is de discussie, hè? Dat is natuurlijk de discussie. Ja? Yeah. En ja, uh, Monaco wil graag de, ja, eigenlijk het, uh, hoe het uh, Silicon Valley van uh, Europa worden. Dus die uh, hebben zoiets van: ja, we moeten gewoon zo snel mogelijk uh, een goed, uh, een snel internetnetwerk uh, hebben. Die, die, die hebben al 5G uitgevoerd. Oké, okay. nou, ik, uh, ja, het schijnt iets, iets sneller te zijn, maar geen met kunnen niet meer sneller, dacht ik, hè? Ja. Ja, ja, je dat, maar eigen dat, hersenen dus. kunnen niet meer bijbenen. Dus maar het mee, het sneller moeten? Heeft, heeft meer te maken met dat, uh, dat alles uh, slim wordt, hè? Dat de koelkast met, uh, met alles ja. kan communiceren. Daar hangt 5G een ja, beetje ja, aan samen. Het, het werkt op een andere manier. Op dit moment, ja, dan ga ik heel technisch. Ja, het wordt lastig. Het uh, komt erop neer dat je uh, op dit moment, als je in je netwerk een extra apparaat voegt, wordt het hele netwerk uh, trager. Oké. Okay. En 5G heeft daar een oplossing voor. zodat je Dat oh, nou, Dat heb je mooi samengepakt. Ja, mooi. Dat is, uh... ja. Ja? Ik heb nog een berichtje. Je hebt natuurlijk het hele MeToo gebeuren hè, in Amerika. En nou wat is, er wat is Amerika dat dan precies ook alweer? <laughs> nee, hij is gek gekheid. <laughs> ik, van, ik heb het ook gedaan. Ja. Ik heb het ook last gehad. Van. Ja. Maar de Amerikaanse Republikein Robert Foster wil niet alleen met een vrouw in een ruimte zijn. Want ja, hij bang is voor een MeToo-incident. Dat is wel leuk. Ja. En daarnaast is die, de diepgelovige politicus bang voor geruchten dat hij vreemd gaat. Als hij daar bang voor is, dan is dat ook zo. Maar ja, Foster is in de race voor het governor... Stigmatiserend van de vrouw dit weer. Ja. Maar ik stap er overheen, ga door. Ja, vader zei altijd wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf. Uh, dat is vaak wel zo. Maar Foster echt. is in de race voor het governor Schra man, van Mississippi... Van. en hij heeft de vrouwelijke verslaggever verteld dat zij hem niet mocht interviewen... tenzij een mannelijke collega haar ondersteunde. En uh, hij wil gewoon niet, uh, niet hebben dat, uh, dat zij daarna had gezegd dat, uh, dat uh, hij met haar flirte. En uh, de vrouwelijke uh, journalist, uh, Larison Campbell, noemt zijn actie seksistisch. Omdat zij foster door zijn regel nu niet mag interviewen. De politicus benadrukt dat hij al sinds zijn jeugd volgens dit standpunt leeft. Maar hij heeft nog drie weken om... Uh, dan, dan bescherm je iemand anders. Want hij, hij weet zelf waar hij toe staat. Hem, tegen hem misschien. Ja, oh, hij, ja. hij beschermt hij haar tegen hem. En dan, we, dan wordt het ook weer is dat ook weer niet goed. Nee, het is ook niet, het is ja. ook niet zo gauw goed ook in deze wereld. Nou wel, we zijn er ook wel weer een aantal mannen opgestaan of mannen aangewezen die nou ja, hebben meegedaan. Die ene man dragen. die dan met de president en ah, ja. zo uh, dat huis en dat vliegtuig had en zo en ja? dat daar uh, ook wie was er ook? Uh, de, prins Harry was er ook bij ofzo? of zo? Uh, nou, ja, ik weet niet wat je bedoelt, maar ik ben ja, ook zijn naam verwerkt. Ik ben ook zijn naam vergeten. Ja. Ja. Ah, ik kan me best voorstellen, want op het moment dat je uh, dat je best wel een bekend persoon bent. En je uh, bent alleen met een vrouw in, de, in een kamer. Ja. Ja, je hoeft maar te, die hoeft maar te zeggen. Ja, nee, hij heeft daar maar uh, gezeten. Hè? Ja, en die vrouw wordt klaar. dan. Uh, uh, nou ja, dan in ieder geval. Door een, kijk, dan zal er een politieonderzoek uh, plaatsvinden. En daar blijkt misschien uit dat het niet zo is. Alleen, de schade is wel al. Uh, uh, ja. Daar. Nou ja, dat goed, dat is... heeft Cliff Richard heeft daar bijvoorbeeld last mee. Hè? Cliff Richard is natuurlijk ook beschuldigd van iets. En uiteindelijk bleek dat het niet water zijn. En die, die begint ook een rechtszaak omdat het, uh, ja, dat de namen toch misschien eerst uit de media moeten worden geweerd. In plaats van alles maar. Hoppakee, maar op die billboards geplaatst. Ik zag ook die ene bekende uh, Amerikaan. Die is natuurlijk ook weer het billboard geplaatst door politie. En dan zie je ook zo'n zo uh, politieman uh, die hem gewoon aanwijst. Ja, dit is de man die we zoeken. Iedereen kent hem ook gewoon. Waarom moet die foto erbij? Ja, ja. <laughs> waarom is dat? Nee, goed. Ja, Als het waar is, komt kader het even goed om boven het van de God privacy mag het allemaal toch niet? Wat zegt u? In het kader van de privacy mag het toch allemaal niet? Nou ja, blijkbaar Amerika, al. hè? Ja, Amerika. Ja, ja, ja, goed. Het is wel heel erg. Nou, de MeToo-discussie gaat gewoon nog verder. Hij is iets afgezwakt, maar af en toe komt er weer iets op bovendrijven. Goed, even de laatste, laatste platen voor negen ja, uur. Ja, de Jolande keuze De Yolanda keuze hè? Had je nou al klaarstaan? Ik heb een uh, zomerhit van Frankrijk uh, erin gezet. En ja? die komt eigenlijk uit een film. En uh, dat is uh, Black M met Je suis chez moi. Tout le monde me regarde. A travers mon innocence je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle. Est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel. Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides Les aides J'ai vu que Marion m'a tweeté, de quoi elle se mêle Je sais qu'elle m'aime Je suis français Ils veulent pas que Marion soit ma fille J'ai pas dit, j'ai une astuce pour moins payer d'impôts. Ouais, pas enfin, une combine. Quoi. Ouais. Non, mais je peux pas tout en parler là. Mais euh, ouais. Je paye mes impôts, moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. à la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent. C'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Ik invite à manger un bon maffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe, aïe, aïe, je suis français. Jylland, de keuze. Deze week. Je suis chez moi. Je suis moi. Ik, ik ben thuis, betekent dat je suis chez moi. Suis chez moi. Okay. moi dus ik ben thuis. Oké. Okay. En dat gaat gewoon... Uh, dat is de, de een van de zomerhits van Frankrijk. Oké, okay. ik had ook het idee dat uh, Jean-Claude van Damme is dat, of niet? Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik, omdat ze ook op zo'n bus stonden, op zo'n vage. Ik denk, oh, gaat hij weer met die spiegels uh, aan de gang? Dat hij zijn benen zo heel wijd ja, doet? Truc, dat trucje kennen we in meer Dat trucje kennen we wel, hè? Dat is wel, nou wel, ja, wel ik, bizar, hoor. Ik, ik ken hem nog niet zelf, hoor. Ik heb al een paar nee, keer, ja, keer, maar het lukt me het niet. Ook, nee, Jij? Ik, oh, komt echt een paar keer verkeerd tegen me neergekomen... dat ik denk, ja. van, dan doen we niet nog ik een keer. Ik heb wel een enorme crack daar. Ja. Oh, die had ik al. Oh, nee. Oh. Mijn, mijn vrouw zegt, Kom, zeg. Je wil er toch bij horen, moet je het wel blijven proberen. Ja. Dus vanmiddag gaan we weer uh, op de parkeerplaats. Goed, nou, wat nog meer? Wat hebben we nog meer ja, allemaal? Nou, ja. Ik kan wel even melden, dat is wel, ja, vandaag in de kant. Hulp TV, uh, Beter zich. Je hebt het ook van hier, hulptelevisie. Ik ken de uitdrukking niet. Hulptelevisie? Hulptelevisie, dat is van een BNN, varen. en Netflix. Nee, ik vind niet zo of zo, dat je kan bellen als er een probleem is. Dat vulde ik ook allemaal in. Ja. Is dat niet? Nee, dat is onder andere Dream School. Dream oh ja, ja. en anorexia, eetclub. En je hebt ook nog dat andere vier handen op één buik. Oh ja. Dat zijn de programma's. Dat is hulptelevisie. Oh, ja. okay. dan, zeg maar, dan krijg je allerlei situaties. Dat wordt dan uitgespeeld. En dan komt daar een coach bij. Die gaat dan zeggen hoe mensen kunnen reageren. Maar het is eigenlijk ook een dubbeltje op zijn kant. Dat is eigenlijk ook een beetje hulptelevisie. Ik noem dat altijd sensatietelevisie maar. Maar ja, nee. dit ja. is hulptelevisie. Nou goed, daar schijnt dus dat heel veel mensen erop gaan reageren. Uh, uh, dat loopt dan soms helemaal de spaargraad uit... waardoor mensen dus uh, nou, helemaal zwart worden gemaakt. En nu willen ze daar iets aan gaan doen... dat ze uh, de mensen beter gaan begeleiden. Dat voordat ze daar aan beginnen... dat ze weten waar ze aan beginnen... dat ze ook negatieve reactie kunnen krijgen. En bijvoorbeeld vier handen op één buik... waar ze bijvoorbeeld een deelnemer of deelnemster moet ik eigenlijk. Die was zwanger. En die had zoiets van, wat ik nou allemaal over me heen krijg... daar heb ik helemaal geen zin in. Ik stap eruit. En toen kreeg hij een boete van 5000 euro. Zo, hoppata. Dus dan heb je iets getekend. Dan ben je gedwongen om dat uit te zitten. Want anders kan je nog ja, even ja, een flinke ja, ja. boete krijgen. Ja, snap ik het ook wel. Want zo'n programma wordt gemaakt. Ja. En dat kost natuurlijk heel veel geld. En als, een, uh, als iemand zegt, nou, ik doe er niet meer mee. Dan, uh, ja, dan kunnen ze het eigenlijk niet uitzenden. Dus dan kost dat... Het... Ja hun nog veel meer geld. Dan maar goed, die, het is, het is natuurlijk, toch, toch wel een sensatietelevisie. Ja, maar je ja. hebt ja. een man die was er ook een uitzending dat een vrouw een keuken en die kwam dan in dat huis. Dus ze vond het allemaal maar niks. Nee. Nou ja, die krijgt dan ook echt een enorme bagger over zich heen dat het heeft echt wel. Ja, En maar. dat was vroeger ook niet, weet je wel. Maar ja, misschien moet je de mensen die deelnemen, maar blurren de hele tijd. Ja, dus je dan dan wordt het goed. Het een onpersoonlijke. andere naam. Ja, een andere naam. Ja, een andere. Weet je zeker ja. dat het goed gaat? Ik vraag me altijd af, als je. Ja, zeker met jongeren dat is het natuurlijk wat, wat anders. Maar zeker volwassenen. Je, neemt toch, je, je snapt toch zelf ook dat als je aan zoiets meedoet. Ja, ik denk dat je het in kan schatten. Sommige mensen zijn niet zo slim dat ze er al die consequenties over zien. Nee, want iedereen. Het, het lijntje naar regen. Vroeger moest je een brief sturen, weet je wel, met zo'n postzegel. Ik ja, kijk heel verward. Wat is, dat? Wat is dat? Nou, goed. Oh, dat, dat? dat is dat in een spelletje. Ja? Kijk, ja, ja, dat, dat is het ook wel. post postcrossing. Nee, dit is gewoon echt iemand informeren met een brief. Oh, um, okay. pen op papier en zo. Een potluck dan ook. Ja. Maar goed, uiteindelijk. Tegenwoordig kan je natuurlijk de mobieltje liggen naast je op de bank. Hoi, oh, dat vind ik kut. Dan ga ik even reageren. En het is binnen een minuut gebeurd. En als er heel veel mensen dat doen, dan krijg je dus heel veel ellende over je. En ja... Nou ja, goed. Ik vind programma makers het is gewoon sensatie en misschien moeten programma makers even meer gaan nadenken. Dat gaan ze nu ook doen. Die boete gaat eraf sowieso weer. Dat gaan ze niet meer doen. Ja. Dat was ook alleen maar voor de vorm om mensen. Nou, is er... gewoon om te dreigen een beetje. Dat om te dreigen. Met, dat ja. van... oh, mag ze realiseren van. Hebben niet? ze nooit hoeveel betalen ook? Ja. ja goed. Uh, ik zit even te kijken. Ja, ik, ja, ik denk... heb nog een laatste ding. Eén Vondrein laatste dingetje. die uh, uh, die bij die ing zit. Um... En weinig contant geld gebruikt. Ja. ING wil, nou ja, zoals eigenlijk alle banken, van uh, uh, contant geld af. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan uh, als mensen uh, aangeven: van, Nou, ik gebruik geen contant geld, ik wil geen geld opnemen. Uh, krijgen ze um, uh, 3,60 euro per jaar uh, korting op de kosten van de rekening. Oh. Uh, echter, als je dan geld opneemt, kost het je wel. 80 cent per uh, transactie. Oh wacht even, ja dat uh, is je weer dus Je kan vier maar ja. keer opnemen. Ja. ja, maar dat is heel echt. eerlijk. Uh, ik denk dat die keer dan vier keer per jaar uh, nee? uh, uh, geld opnemen. Nee, ik je heb nooit, hand, nooit hand ik geld heb nodig, nooit, zeg maar. Ik heb nooit contant zeg maar. geld. Opnemen. Maar hoe doe je dat dan met mensen die aan de deur komen met een collectebus? Uh, niet, niet. <laughs> <laughs> nou, ik, ik, ik woon op vier hoog, dus ze komen nooit. Dat, dat, was, uh, dat, dat is ja. veel ja, En die zwerven op straat. Ja. Zeggen... Ook niet? Nee, ja, nee. Corrigeren in oh. de tikken en nee, ophouden. Nou nee. ja, top, ja. ja. Ja, ik vind ik, het wel fijn ik, ik, heb ook nooit, ik heb ook nooit contant geld. Als, als ergens een pinapparaat kapot, kapot is, dan kan ik ook gewoon niet afrekenen. Dat is gewoon... Oké, okay, ja, ik ga heel van naar rolmarkt En daar kan je nog... Sinds kort ja. ook met een tikkie kan je betalen. Dat vind ik ook wel even wennen. Ja. Maar toch heel vaak moet je toch wel even wat geld in de zak hebben. Ik vind het wel prettig hoor. Ja, het is toch ja. wel leuk. het voel, voel je ook een beetje rijk. Ja. Ja, gewoon. Of oud. Eh uh, gewoon... ja, ik wou net ja, rijk en oud. Je hebt gelijk. Ik was te gelijk. Bedrijf. Dat zijn wij. We. we zijn gewoon rijk en oud. Ja, dat dus... Ja, dat heb je met die ouderen van tegenwoordig. Ja, maar ja, oh, dat vind ik leuk verder. Daar hebben we lekker ouders. in opgehoord. With gold in my life. Then The Giant we hebben een leuke plaat gehad. It's About America. Nee, toch? Maar we dat dan weer doen nu. Ja, Jezus, dat was vorig jaar. Vorige week was hier jarig. Mee is weg, hè, bijna. Mee is bijna weg. Come what mee, maar zij is yes, uh, bye bye mee. Oké, okay, bijna mee. Mee day binnenkort. Oké, okay. riddles. Ja. <laughs> riddles. Dat is bijna weg. Ja, ik wil nog even snel vertellen dat er ja? een festival in Zandvoort is ja? dit weekend. Dat is het Japan Beach Festival. En er is lekker eten, drinken en je kan gewoon zien wat er allemaal gebeurt in Japan en zo. Dus ga voor heerlijke sushi, et cetera, ga erheen. En er is Jan Spans bier, karaoke en een reuzenrad. Karaoke, ik ga erheen. Dat Het reuzenrad stond er vorige week ook. Ja, stond er weekend. al. Ja, het werd ja. flauw. Maar het is, een beetje, het is in ieder geval ja. de burgemeester van Venemaplein. Bij de boulevard. Het is van 12 tot 9. En het is ja, okay. vandaag en morgen. Ja. ik. Nou, dus maar tot maar daar. Hè? Tot, ja, tot daar. Nou, uh, dit was Toebak Leven. We spreken elkaar volgende week weer. Tot volgende Vente week. Weekend. Tot volgende week. Hoi. hoi. hoi.